Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De werkgevers en werknemers praten over een alternatief voor de lijst... met zware beroepen voor mensen die toch met 65 met AOW kunnen krijgen. De FNV wil liever een inkomensgrens. De vakcentrale heeft berekend dat 90% van de mensen met een zwaar beroep minder dan 35.000 euro bruto per jaar verdient. VNO-NCW noemt een inkomenscriterium bespreekbaar. De werkgevers en werknemers zien niets in het opstellen van een lijst met zware beroepen. In China is een Britse drugsmokkelaar geëxecuteerd. Het was voor het eerst in 50 jaar dat in China een Europeaan ter dood werd gebracht... De Britse regering had de Chinese autoriteiten een paar keer met klem gevraagd om de man te ontzien. Omdat hij zou leiden aan een psychische stoornis. De Brit van 53 werd twee jaar geleden met vier kilo heroïne opgepakt in de noordwestelijke stad Rungxi. Voor het eerst zijn in een Latijns-Amerikaans land twee mannen getrouwd. Het zijn twee Argentijnse homo's. Ze wilden begin deze maand al in Buenos Aires trouwen, maar dat stuitte op een rechterlijk verbod. Eerst zou het Argentijnse Hooggerechtshof zich over het homohuwelijk moeten uitspreken. De mannen wilden daar niet op wachten en vonden in de gouverneur van Tierra del Fuego een medestander. De Nederlandse filmjournalisten hebben de Zweedse vampierfilm Let the Right One In uitgeroepen tot de beste bioscoopfilm van het jaar. Op de tweede plaats staat de animatiefilm Up. Let the Right One In gaat over een jongen die gepest wordt... en hulp krijgt van een nieuw buurmeisje dat vampier blijkt te zijn. De critici kozen Kan Door Huid Heen als de beste Nederlandse film. Nog nooit zijn in New York zo weinig mensen vermoord. De teller staat nu op 461 en dat is het laagste aantal sinds 1963. Het jaar dat voor het eerst moordstatistieken werden bijgehouden. Negen jaar geleden werden nog ruim 2200 mensen vermoord. Veel New Yorkers waren bang dat het moordcijfer dit jaar zou stijgen vanwege de financiële crisis en de groeiende werkloosheid. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen of sneeuwen. Het wordt 1 graad. Dit was het NOS.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 To my little world, painful to me, it right through me, don't you understand? I could use somebody yeah, yeah. Someone like you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 Ik dacht Jim, het ijdel slaat. Ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds. I'm